En de in de handel in de handel in de handel in in de zocht Yusuf alayhi salam zijn toevlucht tot zijn heer. En hij wendde zich tot Allah, Subhanahu wa Ta'ala, zeggende: Rabbi, as siginu ahabu ilayya, mimayadrunani ilay. Wa illa tasrif anni keide hun, asbu ilayhinna, wa akun min al Jahilin. Hij zei: Mijn heer, de gevangenis is mij geliefder dan datgene waartoe. ...ik door hen wordt uitgenodigd. En als je hun listen niet van mij afwendt... ...dan zal ik tot hen neigen... ...en dan zal ik tot de onwetende behoren. Woorden uit de mond van een man... ...die een voorbeeld dient te zijn voor een ieder... ...die de strijd wil aanbinden met verdorvenheid en zondigheid. Beste mensen... ...het menselijke vlees is zwak... ...en iedereen is te breken zelfs Yusuf alayhi salam was het niet dat Allah subhanahu wa ta'ala hem in bescherming nam en zijn smeekbeden verhoorde fastajaba lahu Rabbu fasarafa keidehun, huwa alim toen verhoorde zijn heer zijn smeekbeden en wende hun listen van hem af voorwaar hij is de alhoorende de alwetende en zo belandde Jozef salam in de gevangenis. Omdat hij heeft geweigerd in de wensen van de vrouw van Al-Aziz tegemoet te komen. Hij heeft de gevangenis verkozen boven het begaan van een zonde tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar de verhevenheid van deze man subhanallah. En in de gevangenis werd hij op een dag benaderd... ...door twee medegevangenen... ...met de vraag of hij in staat was hun droom uit te leggen. Ze hadden beide een droom gekregen. En zij waren zoekende naar iemand die hun droom kan verklaren. En ze kwamen terecht bij Youssef alayhi salam. aha'dhuma. <treeks en> ...inni arani a'asiru gamra... ...wa kale al ...inni <avonding> arani ahmilu fauqa ra'asi khubza... De eerste persoon van de twee die zei tegen Yusuf alayhi Ik droomde dat ik druiven aan het persen was. En de tweede die zei tegen hem. Ik droomde dat ik brood op mijn hoofd droeg. Waarvan de vogels aten. Vertel ons de uitleg hiervan. Want wij beschouwen u... Als behorende tot de kenners van droom uitleg, en hieruit blijkt dat jij de geleerdheid en de oprechtheid van iemand van zijn gezicht kan aflezen. Je kunt de goedheid van iemand van zijn gezicht aflezen. Want deze twee mannen die zoekende waren naar iemand om hun droom uit te leggen, kende Jozef niet. En toch konden zij zien dat rust geleerdheid en goedheid in zijn gezicht duidelijk tot uitdrukking kwam want ze kwamen op hem af en ze vroegen hem om hun dromen uit te leggen en ze zeiden inna naraka min al muhsinin en gelet op de wijze hoe Yusuf alayhi salam gebruik maakt van deze gelegenheid om uit te nodigen naar het tawhid. uit te nodigen naar de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala want deze twee medegevangenen van Yusuf alayhi salam waren op zoek naar iemand die hun dromen kon verklaren. En die ene iemand was Yusuf alayhi. Want hij was begiftigd met het vermogen om dromen uit te leggen. Dus Yusuf alayhi greep deze buitenkans met beide handen aan en probeerde op een rationele en doordachte wijze. De eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Tot deze twee mannen te laten doordringen. En wat zei hij tegen hem? Ja, Sahibe is sigim. Aarbabun mutafarrikuna khayrun. Ami la huwa hidul kahar. Mata buduna min duni illa esma en sam meitumuha antum wa aba ukum. Maanzallah hubiha min sultan. In ilhokmo illa lillah Amara alla tabudu illa ia. Hij tegen deze beide heren. Die natuurlijk bij hem zijn gekomen om een uitleg te krijgen van hun dromen. Maar voordat hij overging door het uitleggen van hun dromen, begon hij eerst met het uitleggen van Tauhid. Hij zei, o mijn medegevangenen, zijn verschillende goden beter, verschillende heren, beter of Allah? De enige, de overweldiger. Wat jullie naast hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben verzonnen Allah heeft daarvoor geen bewijs neergezonden het oordeel is slechts aan Allah en hij beveelt jullie om niets te aanbidden behalve hem dat zijn de woorden van alaihis-salam. zonder veel omhaal van woorden wist hij de precieze en complete betekenis van la ilaha illallah aan te geven met trefzekere argumenten wist hij dit helder te maken. Hij zei tegen hen, wat jullie naast Allah aanbidden... zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben verzonnen. Met andere woorden, deze namen die jullie aan jullie valse goden toekennen... zijn namen zonder inhoud. Namen zonder betekenis. Het is hetzelfde als een dief die zich vermomt als een politieagent... ...en de straat opgaat... ...en zich door de mensen agent laat noemen. Of iemand die zich godzalig noemt. Taqiyuddin, Habibuddin. Maar in werkelijkheid is het iemand... ...die de regels... ...of de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala... ...voortdurend aan zijn laarzen lapt. Hetzelfde geldt... ...voor deze valse goden die jullie aanbidden. Goden die het niet waardig zijn om de naam God te dragen goden niet eens in staat zijn om voor zichzelf op te komen laat staan voor anderen terwijl de echte god Allah subhanahu wa ta'ala ons van onderhoud voorziet de nodige hulp en kracht verleent de zieke geneest in staat is om mensen terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht en daarom richt Allah subhanahu wa ta'ala het woord tot al mushirikin en hij zegt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 Mooie woorden. Die gericht zijn tot diegenen die een ander naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Degenen die deelgenoten toekennen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah draagt de profeet op om tegen de musjrikin te zeggen. Zeg aan wie behoort de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Als jullie het weten. Zij zullen zeggen aan Allah... Zeg, waarom laten jullie je dan niet vermanen? Vraag ze vervolgens, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is de Heer van de zeven hemelen? Zij zullen zeggen aan Allah. Zeg, waarom vrezen jullie Allah dan niet? Zeg, in wiens handen ligt de Heerschappij over alles. En hij beschermt en hij wordt niet beschermd. Als jullie het weten. Zij zullen zeggen aan Allah. Zeg, waarom zijn jullie dan misleid? Waarom gebruiken jullie jullie hersens niet? Als hij degene is die de hemelen en de aarde heeft geschapen. Als hij degene is die jullie van onderhoud voorziet. Als hij degene is in wiens handen de heerschappij over alles ligt. Als hij de eigenaar is van de geweldige troon. Hoe kan het zijn dat jullie hem zijn alleen recht op aanbidding ontnemen? En hieruit kunnen wij ook leren als iemand die mushrik is, kaffer is, iets van jou nodig heeft. En hij komt bij jou aankloppen. Maak gebruik van die gelegenheid om hem uit te nodigen naar Allah subhanahu wa ta'ala, zoals Yusuf in dit geval heeft gedaan. En ook leren wij uit dit verhaal dat het allereerste waarnaar men moet uitnodigen tauhid is. En daarom toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam Mu'ad ibn Jabal naar Jemen stuurde... ...kreeg hij de opdracht om te beginnen met tawhid. Hij moest de lieden van het boek onderwijzen in de betekenis van La ilaha illallah. En dat geeft aan dat de lieden van het boek... ...de christenen en de joden niet bekend zijn met de betekenis van La ilaha illallah. Want de profeet draagt Mu'ad op om hen te onderwijzen in de betekenis van La ilaha illallah. En ook toen een bedewin, een Arabi, de profeet bezocht... En hem vroeg, wanneer zal het uur aanbreken? Met de sa'a? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam): Welke voorbereidingen heb jij getroffen op het uur? Wat heb jij klaargemaakt voor het uur aan daden van aanbidding? Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam) vestigde de aandacht van deze vragensteller. Op het allerbelangrijkste in plaats van datgene wat minder belangrijk is. Het is niet belangrijk om te weten wanneer het uur zal aanbreken. Het is wel belangrijk om te weten welke daden heb jij klaargemaakt voor het uur? Met welke daden jij je heer tegemoet gaat. Dat is belangrijk. En ook deze twee medegevangenen van Yusuf alayhi salam waren op zoek naar iemand die hun dromen kon uitleggen. Maar Yusuf alayhi salam liet hen eerst nadenken over. Datgene wat veel belangrijker is dan de uitleg van hun dromen. Namelijk het tewheed. In de hoop dat zij in de toekomst een shirk zouden afzweren. En pas daarna begon hij met het uitleggen van hun dromen. Hij zei tegen hem. Ja sahibe jessijan. Amma ahadukuma. Fayesqi rabbahu khamra Wa amma al aghar. Fayuslabu. Fatakulu tayru min raksihi. Qudiyal amru ladhi. Fihi testeftiyan. Hij zei, wat een van jullie betreft, hij zal zijn heer wijn schenken. En wat de andere betreft, hij zal gekruisigd worden. En daarna zullen de vogels van zijn hoofd eten. De zaak waarover jullie vragen is reeds beslist, besloten. Dus diegene die droomde dat hij druif aan het persen was, die zal zijn heer wijn gaan schenken. En degene die droomde dat hij brood op zijn hoofd droeg. Waarvan de vogels aten, die zou gekruisigd worden. En daarna zullen de vogels daadwerkelijk uit zijn hoofd eten. En verder zei Yusuf alayhi salam. Dat betekent dat het uitleggen van dromen een fatwa is. En dat het niet weggelegd is voor iedereen. Alleen de mensen met kennis kunnen daarover een uitspraak doen. Verder zei alayhi Salam tegen degene van wie hij dacht dat hij gered zou worden... Noem mijn naam tegenover jouw heer. En dit geeft aan dat het wel degelijk toegestaan is voor een persoon... om gebruik te maken van de aanwezige middelen om zichzelf te redden. En daarom zei Youssef Salam tegen degene die gered zou worden en in vrijheid zou worden gesteld... En zelfs een baan aangeboden krijgt bij de koning. Hij zei tegen hem dat hij als tegendienst zijn naam moest noemen tegenover de koning. Wellicht zal de koning een nieuw onderzoek instellen. Of een nieuw onderzoek opstarten. Naar de positie van Youssef Met betrekking tot datgene wat zich in het verleden heeft voorgedaan. Tussen Youssef en de vrouw van Lazis. En wellicht komt dan de waarheid boven water. Maar jammer genoeg. Vergat deze jonge man dit te doen, waardoor Yusuf a.s. een aantal jaartjes extra in de gevangenis moest doorbrengen. Totdat de koning op een dag wakker werd. En hij riep zijn onderdanen bijeen en zei tegen de meest geleerde mensen onder hem. Inni ara seb'a bakaratin siman, sab'un hijjaf. Hij zei tegen hem, ik zag in een droom zeven vette koeien. Die verslonden werden door zeven magere koeien. Of die opgegeten werden door zeven magere koeien. En ik zag zeven groene korenaren. En zeven andere verdorden, die vergaan waren. Hij zei, o jullie vooraanstaande, Dus de meest geleerde mensen onder hen. Legt mijn droom uit. Als jullie kennis van droomuitleg zijn. Maar geen van hen durfde zijn mond open te doen. Durfde een uitspraak daarover te doen. Toen bedacht de jonge man, die werkzaam was bij de koning. Hij bedacht zich dat Jozef, met wie hij in de gevangenis heeft gezeten bij machten was om dromen te verklaren. En hij bracht Yusuf alayhi salam een bezoek in de gevangenis en legde hem de droom van de koning voor. En Yusuf alayhi salam begon onmiddellijk met het uitleggen van de droom. Hij zei: "Tazra'una sab'a sinin da'aba. Fama fi sunbulihi. Illa Kalila Mimma Taakulun. Thumma jetim in baadi delika. sabun un Ya'kulna ma qaddamtum Lahun. Illa Kalila Mimma Tursinun. Thumma jetim in baadi delika amun. Fihi joga nas. Wafihi jasirun. Hij zei namelijk: Jullie zullen zeven jaar. Zij is zoals gewoonlijk. En wat jullie oogsten, laat het in haar aren. Behalve een kleine hoeveelheid die jullie eten. Daarna komen zeven moeilijke jaren. Die alles verteren wat jullie ervoor hebben opgeslagen. Behalve wat jullie hebben bewaard. Vervolgens komt daarna een jaar wanneer de mensen weer regen krijgen. En daarin zullen zij weer persen. Dus Jozef salam. Hij zei tegen hen, die zeven vette koeien, dat zijn zeven mooie jaren. Waarin jullie zullen oogsten zoals gewoonlijk. Maar die zeven magere koeien... dat zijn zeven moeilijke jaren... waarin er geen oogst zou zijn. En wat ik eigenlijk wil aanhalen... en dat is wel bijzonder... als het gaat om alayhi salam, Uit dit stukje blijkt dat een da'ia... een da'ia, iemand die dawa doet naar de islam... uitnodigt naar de islam... altijd oprecht moet zijn. En altijd over een zuivere intentie moet beschikken. En hij moet... Zijn kennis niet gebruiken om zich te verrijken. Of zijn eigen belangen te behartigen. En ook leren wij uit dit stukje die we zojuist hebben genoemd. Dat een da'ia altijd zijn duwen moet voortzetten. Wat er ook gebeurt. Al komt hij obstakels tegen. Zelfs als de mensen weigeren zijn instructies te volgen. Zelfs als de mensen zijn adviezen in de wind slaan. Zelfs als de mensen niet bereid zijn om datgene te doen wat een daai hem beveelt en opdraagt. Dit in navolging van Youssef. Want ook hij vroeg in het verleden deze jonge man om iets voor hem te doen. Hij zei tegen hem, noem mijn naam tegenover jouw heer. Maar dat heeft de jonge man niet gedaan. Toch stelde Youssef zich bereidwillig op toen deze jonge man bij hem aanklopte. En iets van hem wilde. En hij gaf ook antwoord op zijn vraag. En verweet hem helemaal niks. Want Youssef salam weet dat het voor hem verplicht is om kennis door te geven. En hij beperkte zich niet door het geven van antwoord alleen. Hij vertelde hen zelfs wat zij moesten doen tegen dreigende voedseltekort. Hij zei laat het in haar aren. kom er niet aan. Want daarna komen zeven moeilijke jaren... En wat jullie hebben opgeslagen, dat kunnen jullie weer gaan gebruiken in die zeven moeilijke jaren. Zij dus bood die mensen een oplossing voor hun probleem. En na dit allemaal begon de koning Yusuf alayhi serieus te nemen. En hij stelde zelfs een nieuw onderzoek in naar de zaak van Yusuf alayhi die resulteerde in de onschuld van Yusuf ay en een bekentenis van de kant van de vrouw van de Aziz. En niet alleen dat. Jozef werd zelfs door de koning aangesteld. Door beheerder van de schatten van het land. En zo zie je maar. Hoe die kleine jongen. Die ooit tevoren door zijn broers in de put werd geworpen. De top van de wereld uiteindelijk heeft bereikt. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons te behoeden voor zonde en verdorvenheid. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons wederom zo broederlijk samen te brengen in de verdovselen. Al, Subhanaka Allahumma bihamdik